Boutenmal moet met het NWS-journaal. In meerdere steden is het onrustig sinds het ingaan van de avondklok. Er zijn ongeregeldheden in onder meer Venlo, Helmond, Enschede, Roermond, Breda... en ook in Stijn in Limburg, waar het gisteravond ook onrustig was. In meerdere plaatsen zijn agenten bekogeld met vuurwerk en stenen... en zijn er vernielingen aangericht. De ME is ingezet in onder meer Tilburg, waar een noodbevel van kracht is. In Den Haag was het vanavond onrustig in de Schilderswijk. Ook daar moest de ME ingrijpen. De in Eindhoven waren er vanmiddag op uit om geweld te gebruiken, zeggen de gemeente en de politie. In Eindhoven ging het vanmiddag mis nadat een illegale demonstratie tegen de coronaregels werd beëindigd door de politie. Het bleef daarna lang onrustig in de binnenstad. De richten richtten vernielingen aan en er werden winkels geplunderd. In totaal zijn er 55 mensen opgepakt en de politie hoopt nog meer mensen aan te houden. Burgemeester Jortsma noemt de gebeurtenissen schandalig. Bij de Amtswoning van burgemeester Halsema van Amsterdam staat sinds vanmiddag extra beveiliging. De omgeving van de woning aan de Herengracht is afgezet met politielint en er staan meerdere politiewagens. De extra beveiliging komt na confrontaties vanmiddag tussen de politie en demonstranten die meededen aan het verboden protest tegen de coronaregels op het museumplein. Daarbij werden bijna 200 mensen gearresteerd. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid noemt de redden, plunderingen en brandstichtingen bij de demonstraties crimineel gedrag. Het heeft volgens hem niets te maken met demonstreren tegen de coronamaatregelen. Ook zegt Grapperhaus dat de burgemeesters en de politie terecht hard hebben opgetreden. Het weer nog de komende uren in het zuiden wat sneeuw of natte sneeuw. In de rest van het land blijft het vrijwel droog. De minimumtemperatuur ligt vannacht tussen de min 1 en 4, min 4 graden. Er is ook kans op gladheid. Morgen zo goed als droog, maar een enkele winterse bui blijft mogelijk. En dan wordt het 3 tot 5 graden. Dit was het TV-Journaal. Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels.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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu, Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1422 hier op ZFM. Sherry Finzer is een, een zeer veelzijdige artiest die veel albums maakt, zeer productief is sa alleen. Maar samen ook met uh, andere artiesten. En, um, en dan heeft ze nog twee labels... Uh, waarvan Hard Dance Record er eens is, één is. En dan Renewal. dat is haar laatste album. En daar gaan we dan ook mee beginnen. In het vorige uur had ik het over Gio Ari. Gino Venani en Ariel, en Zij maakten het uh, Sumak Pasha Mama uh, album. En da dat is als tweede. Dan eens even kijken wat gaan we nog meer doen. Um, iemand die ook buitengewoon uh, actief is. Is Will Akkerman. Staat niet op de lijst. Maar wel een album die hij geproduceerd heeft. Met vele andere artiesten. En dat is de Catherine Toe. Eén heeft hij dus blijkbaar ook al gemaakt. Dan natuurlijk het label AD Music. Divine Matrix, Becky Williams en David Wright komen van dit album uit in dit uur. En we sluiten af met Joe Seri met het album Daystar. Veel luisterplezier hier bij Peaceful Radio Show 1422.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 It's William Ogbinson and you're listening to Peaceful Radio.